Drie uur. Dit is Radio 1 met Elspeth Grutteken en Prensen Klammer. Wie kookt er nog zelf? En wordt Louis Cooperis 150 jaar na zijn geboortedag nog gelezen op middelbare scholen? Dat zometeen nu eerst het NOS Journaal met Ewout Hiel.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 De Nederlandse binnenvaartschepen op de Rijn in Duitsland die vanwege hoogwaterstillagen kunnen weer varen. Zo'n 400 schippers hebben vijf dagen aan de kant gelegen vanwege de gevaarlijke waterstand. Inmiddels is het waterpeil in de Rijn weer zo ver gezakt dat het verantwoord is om verder te varen. Volgens de binnenvaartbrancheunie varieert de schade voor de binnenvaartschippers tussen de 5.000 en 12.500 euro. Op de Elbe en de Donau, die voor overstromingen hebben gezorgd, varen nauwelijks Nederlandse schepen. Het vaarverbod dat daar nog steeds geldt, treft daardoor bijna geen enkele Nederlandse schipper.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 Er komt voorlopig geen proces tegen de verdachte van de aanslag op het gemeentehuis in Waalre. Twee van de drie verdachten zijn vrijgelaten omdat er volgens het OM nog te weinig bewijs is. Het OM is bang dat de verdachten nu door de rechter worden vrijgesproken. De derde verdachte blijft in de cel omdat hij ook wordt verdacht van betrokkenheid bij een juwelenroof. Het gemeentehuis in Waalre brandde in juli 2012 af nadat twee auto's het pand binnen waren gereden en in brand waren gestoken. Het weer, op steeds meer plaatsen zon. In het noorden en westen nog wat bewolking. Temperatuur tot 21 graden, maar bij bewolking is het wat frisser. Morgen meer zon. Verkeersinformatie bij de ANWB is Dennis mooi. Bij Rotterdam staat er viel op de A15 vanuit Europoort. Tussen Pennis en het knooppunt Vaanplein. Twee kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstok is dicht. Nou, wij gaan zometeen koken en lezen in Dit is de Dag, dus blijf luisteren.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 Goedemiddag, Cor Goud. U bent oprichter en hoofdredacteur van het literaire tijdschrift Extase. Vandaag de 150ste geboortedag van Louis Couperus. Hoe groot was hij? Hij was uh, kolossaal uh, in de Nederlandse literatuur. Er is bijna niemand die zo'n uh, uitgebreid en ook gevarieerd oeuvre heeft als uh, Louis Couperus. Uh, zijn thematiek is, is ook is heel gedifferentieerd. Is, hij is van alle markten thuis. Hij schrijft voor jong en voor oud. Hij uh, spreekt de lezer ook echt aan. Dat, uh, dat zal ik straks ook duidelijk maken in een uh, fragmentje wat ik ga voorlezen. En hij is nog altijd actueel. In de rubriek Melk en Honing gaat uh, Peter Klossen dadelijk een landsbreken voor het zelf koken... En tegen half vier is er uiteraard onze Dichter bij de Dag. En dat is vandaag Hans Mirk. En we horen het tweede nummer van Kensington over een goede 10 minuten. En uw mening over deze uitzending, over wat dan ook... horen we graag via Twitter met de hashtag DIDD. En ga naar onze website ditstedag.nu. Melk en honing. Alles over eten en drinken. Peter Klossen van uh, gastronomisch restaurant De Echobut... met Michelinster en oprichter van de Academie voor Gastronomie. Welkom. Uh, laten we eerst maar even naar het nieuws gaan. Er berichten dat Oud het restaurant van Sergio Herman, dichtgaat. Hij zegt zelf dat hij op zijn hoogtepunt graag wil stoppen. Is dat uh, verstandig volgens u? Um, ja, dat, dat, nou, ja, dat weet ik niet. Ik, ik kijk, met Sergio zijn een paar denk, andere dingen aan de hand. Hij uh, heeft een paar andere activiteiten die hij ook erg leuk vindt. En ik denk dat je het ook eens moet zien in een grote kader. Namelijk dat de afgelopen maanden er van de top van de Nederlandse gastronomie... al drie restaurants hebben gezegd dat ze het anders gaan doen of hun deuren sluiten. Het is een trend. Dus het begint echt een trend te zijn. Maar het is niet zomaar iets wat hij weggooit. Drie Michelin-sterren? Ja, Nederland halveert. Qua, qua sterren. Twee, twee, restaurants met drie sterren, twee restaurants met drie sterren. En nu hebben we er straks nog één. Tenzij Michelin in, in, in november weer een nieuwe restaurants drie, drie sterren geeft. Dan zouden we het weer kunnen compenseren. Maar, maar is het door de crisis? Gaan nee, je... dat is niet echt door de crisis. Dat geloof ik niet, want Sergio die heeft geen last van de crisis. Die, uh, dat draait gewoon echt heel goed door. Dat is trouwens met de andere restaurants ook zo. Uh, dit heeft echt te maken met een, een soort uh, een manier van koken... die we onszelf hebben opgelegd... die uitermate uh, intensief, arbeidsintensief is. Uh, en Bij Sergio staan er in, in dat kleine keukentje van hem... Dat zeg ik niet denigerend, maar omdat er gewoon fysiek weinig ruimte is. Uh, daar staan 18 man te koken. En ik denk dat we uh, een, een type gastronomie ontwikkeld hebben... die, om het maar op zijn Engels te zeggen, niet sustainable is. In de zin van, niet vol te houden. De druk op de koks, de druk op de, de snelheid. Uh, en al die gerechten, en allemaal even mooi. En met een detaillering. Die is zo ver doorgeschoten. Dat is gewoon niet meer vol te houden. Maar kun je en ook zeggen dan dat is het niet leuk is meer? Um, niet leuk meer, het gaat wel heel ver. Want het blijft ongelooflijk leuk, maar de, de druk is ongelooflijk groot. Hè? Je moet je voorstellen dat er bij een restaurant zoals San Sergio elke middag en avond uh, tussen de 30 en de 40 mensen zitten te eten. Die krijgen allemaal uh, 12 tot 15, misschien wel 20 gerechten. Die moeten allemaal met zeer veel aandacht gemaakt worden. En dat gaat om een, ja, wat ik net al detaillering noem, om kleinigheden. Om, de, om, om hele subtiele details met bloemetjes en, en verwerkingen. Die ongelooflijk uh, ja, veel, veel moeite kosten om dat allemaal, allemaal elke keer opnieuw weer door te geven. Ja, en die hoge druk zou hebben kunnen meegewogen bij het besluit om, uh, om de tent dicht te gooien. Nou, dat is dus die trend waar we het over hebben. Je ziet bij Rom en bij Hans van Wolde en bij Sergio... een soortgelijke toon doorklinken. Van, ik wil het informeler, het moet laagdrempeliger. Nou, en die trend die snap ik heel goed. En hoe is dat het voor moet... jou zelf dan? Want jij, jij hebt ook zo'n restaurant. Ja, maar ik ben geen kok en dat scheelt wel een heleboel. En bovendien uh, bemoei ik me ook met andere dingen. Maar ik, de, die volhoudbaarheid van de gastronomie... dat is wel degelijk een thema... wat ik al twee, drie jaar geleden aan de kaak stelde. Dit, is, dit gaat niet... Dit is is niet lang vol te houden. Dit gaat niet op lange termijn goed zo. Okay. En uh, laten we teruggaan naar echt koken. Laten we teruggaan naar echte kwaliteit. En uh, dat, dat past natuurlijk ook wel heel erg in het thema van vandaag ook. Ja, dat, dat is ook uw pleidooi. Meer zelf koken klinkt niet echt als een verkoopraadje... voor iemand die bij een restaurant is betrokken? Nee, maar ik zie het wel in de volle breedte. Um, uh, het is thuis zelf koken en niet meer allemaal van die processed foods... Uh, van die gefabriceerde oh, producten. Processed foods? Ja, dat is het Engelse voor eten van de, van de fabriek. Hè? Ja. Dus uh, uh, meer zelf koken, zelf eigen ingrediënten kiezen... met de seizoenen mee en, en, en technieken toepassen of, of bereidingen toepassen... die de producten zo maximaal mogelijk in hun waarde laten. Maar ook je eigen slachten? Dat hoeft helemaal niet, want er zijn hele goede poediers die dat kunnen doen. Dus, dus, uh, maar wel een kwaliteitskip alsjeblieft. Maar wat is dan processed food? Wat moet ik dan aan denken? Uh, nou, je moet je voorstellen dat wij een enorme druk op de prijs hebben. We willen graag dat we, als we door een supermarkt lopen, dat het allemaal niet te duur is. En dat betekent dat uh, de achter, er achter de schermen allerlei concessies gedaan worden... en dat er allerlei zaken in ons eten terechtkomen die uh, er beter maar niet in kunnen zitten. Hm. Dus we... geen, geen geschilde aardappels kopen en dat soort dingen? Oh, geschilde aardappels, is natuurlijk niks mis oh. mee. Maar uh, realiseer je vervolgens wel dat je door die schil weg te halen... er uh, natuurlijk ook bes natuurlijke bescherming van die aardappel weg is. En dat er dus gassen en dergelijke in die zak zitten... om maar die aardappel wel een beetje vers te houden. Hoe zit dat in uh, restaurants, of bijvoorbeeld uw eigen restaurant? Wordt er ook gebruik gemaakt van processed food? Nee, wij zijn, wij zijn heel erg um, recht in de lijn van de alles zelf maken. Heel erg of helemaal? Nou, het is altijd heel erg en nooit helemaal. Want er zijn zaken die, die, die je automatisch toch uh, uh, wel, wel uh, moet inkopen. Of Ja, hele bekende dingen als voor mij op een gegeven moment tomatenketchup. Ik bedoel, er, er, zijn, er zijn wel grenzen. Maar dit is, laten we zeggen, uh, zo, zo ver als ze kunnen komen is het, um, is, het, is het natuurlijk. Ja, en zijn er veel restaurants waar, waar zeg maar, heel veel processed food wordt gebruikt? Waar heel veel eigenlijk niet, niet zeg maar, zelf is ingekocht. Nou, die druk die ik al net schilderde, die aan de top blijkt. Diezelfde druk die voelen heel veel andere restaurants ook. Want wij denken als consument op een gegeven moment... dat iets uh, zo hoort in een restaurant. En uh, heel veel restaurateurs en chefs vinden dus ook dat het zo hoort. Ja. En dus gaat men dat oplossen met het gebruik van... Ja, allerlei uh, uh, halffabrikaten die op een gegeven moment het leven makkelijker maken. En, merkt de klant er eigenlijk iets van? Proef je dat? Nee, vaak niet. Vaak niet. Ik ben bang dat je het ook niet altijd, uh, altijd proeft. Uh, Dan zou je dus... kunnen zeggen, wat is het probleem? Nou, omdat je uh, dat zie je dus in de, de, de kritische journalisten die daar goed naar kijken. En uh, vorige week was Marco Pollan in Nederland. En dat is een, een grote voorstander daarvan. Die dat ja. ook heel duidelijk maakt. Dat met het veranderen van ons eten, allerlei dingen in het eten terechtkomen. Die uh, misschien wel verantwoordelijk zijn voor al die, die grote ziektes die we ook zien. Hè? Dus we zien obesitas, we zien uh, hart- en vaatziekten... we zien uh, dementie en dergelijke hersenziektes... Te toenemen en ja. er beginnen toch wel steeds duidelijkere signalen te komen. Dat het heel wel degelijk te maken zou kunnen hebben met ons totale voedingspatroon. Ja, al gaat hij ook wel vrij ver, hè, die pollen. Want ik las ook ergens dat hij vindt dat we met z'n allen aan tafel moeten eten. Niet opwarm maaltijden, want dan ben je meer met elkaar in gesprek. En dat is nodig om argumentatie leer te ontwikkelen. En dat heb je weer nodig voor een democratie. Nou, toen dacht ik eventjes, meneer ja, ja, Pollen. Ja, ja, nu gaat ja. het wel heel erg ver. Ja, ja, ja. ja dat kan ik me goed, heel goed voorstellen dat je dat zegt. Um, en als je. Ik, dat uh, tot de kern van. De zaak beperkt blijft, dan is die kern van de zaak, denk ik, iets waar je toch heel erg mee eens zal zijn. Dat gaat namelijk ook over boeren. Dat gaat over echte producten, dat gaat over korte lijnen. Dat gaat over zoveel mogelijk vers en, en uh, nou, straks hadden we het even over plastic. Zo meer mogelijk plastic. Um, bereik je dan tegelijkertijd ook. Ja. We zitten in een soort van een systeem waar we misschien nog met z'n allen heel goed over moeten nadenken. En tot slot, heeft u een beetje vertrouwen in de Nederlandse kookkunst? Ik heb zeer veel vertrouwen in de Nederlandse kookkunst. Ik denk zelfs, en zeker als je gaat over de, de, de topgastronomie in in Nederland kijkt... dat die zich in Europa heel goed kan staande houden. Een andere vraag die je misschien stelt is... kan de Nederlander nog wel goed genoeg koken... De, en dan de Nederlander en niet de restaurants... Precies. om weer terug te gaan back to basics? En daar liggen wel hele grote uitdagingen... maar dat zijn wel <lacht> uitdagingen die we aan moeten... Wij gaan uh, maar eens even naar een muziekluizen. Kensington is hier binnengekomen. Wat gaan jullie voor ons spelen als tweede nummer? Wij gaan uh, onze vorige single spelen, Home Again, in een uh, wederom uitgekleed juistje. 1, 2, 3. in it they'll be asking but don't Ziek van Kensington met zijn vorige single Home Again. En uh, wij gaan praten over Louis Couperes. Corgoud, we hoorden jou net al heel enthousiast vertellen, een stukje van de grote meester zelf. Ja, ik zal een uh, <coughs> kort stukje voorlezen: staat in uh, korte Arabeske en het verhaaltje heet Begeertes naar kleine wijsheden. En hij spreekt hier tegen de jeugd, die uh, heel veel wil, maar uh, wat het wil niet altijd kan. En daardoor nogal gedeprimeerd raakt. Weet ge waarom gemeende dat het leven niet de moeite waard was? Omdat gij het heel hoog schatte, omdat uw verlangens rijkte... naar het eindeloze, het goddelijke, naar dat waaruit wij geboren zijn. Omdat uw idealen de onbereikbare schimmen waren. De tedere zielen schatten het leven hoog en daarom zijn zij teleurgesteld. En daarom zijn zij weemoedig, wanhopig en willen sterven... en vinden het leven de moeite niet waard... En er behoort een erlangde kleine wijsheid toe. Haar te begeren is niet voldoende alleen om het leven de moeite waard te achten. Er behoort deze kleine wijsheid aan toe. Het leven niet te hoog schatten. Schat het leven niet te hoog. Schat het niet hoog. Maar beschouw het, gij voor wie ik schrijf kunt dat. Gij behoort onder de bevoorrechten. Als een zomerdag en niet meer. Als een lenteavond. Is het meer? Moet het leven ons meer zijn dan het een bloem of een vlinder is... of een vogel in de lucht, een visje in het water? Waarom kunt ge u niet laten leven als zij zich laten leven? Gij zijt waarlijk niet veel meer in het leven. Afmetingen zijn optisch bedrog. Louis Couperes, die zich richt tot de jeugd... Leest de jeugd Louis Couperus nog? Uh, mondjesmaat. Uh, er zijn wel onderzoeken gedaan... en het schijnt dat het verhaal de binocle nog regelmatig gelezen wordt. Mm -hmm. Dat komt ook op de les curricula voor... En, um, maar uh, dat heeft er waarschijnlijk ook mee te maken dat het uh, op internet staat. Het is heel erg makkelijk. En vrij kort waarschijnlijk. En het is vrij kort. Ja. En het is ook spannend. Maar dat is meer van Couperus. Ja. Dus ik zou willen zeggen, als jullie kinderen, als jullie leerlingen, als jullie dat spannend vinden, dan zijn er nog veel meer spannende maar dingen. Er moet couperus. nog veel gelezen worden. Maar wacht even, erlang de wijs. Ja, dan, dan ben ja. Ik, haak ik bijvoorbeeld Renzen, al een beetje af ik, ik hoor. Ik zou inderdaad even vragen: <laughs> heb je wel eens wat gelezen van Couperus? Nou, ah, niet zo heel veel. Maar met name dit soort zinnetjes, erlang de kleine wijsheid, dan denk ik ja, erlang de, erlang de Germanisme. Het is een germanisme. Maar die gebruik je niet meer? Nee, die gebruik je niet meer. Nee, je zal hier en daar wat moeten uitleggen... maar het komt niet zo heel veel voor hoor, dat je hierover struikelt. Ik moet er niet van schrikken? Nee, je moet er zeker niet Peter van Klosser, schrikken. Peter Klossen, jij bent van een andere generatie dan Renze, dat mag ik wel zeggen. Heb jij Coupéres gelezen? Ja, maar heel lang geleden. Verplicht op de middelbare school? Nou, bijna. Dat wordt in ieder geval verondersteld, uh, à la de introductie... dat uh, hij toch wel te horen tot de schrijvers die in ieder geval... Uh, gelezen moest. hebben. Ja, ja, ja. Goud, ik moet eerlijk toegeven. ik heb veel van nog gelezen... maar ook op de middelbare school en daarna eigenlijk niet meer. Mm -hmm. Vergaat het veel mensen zo? Dat ze het eenmaal lezen en het dan niet weer ter hand nemen? Um, ik denk dat... Uh, zeg maar, de leerlingen die het op de middelbare school hebben... moeten lezen, dat, uh, dat die voor een groot deel uh, afhaken. Verloren maar, zijn. Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Maar dat, geld, dat geldt voor meer literatuur. Ja, dat geldt voor meer literatuur. Ja. Ook voor schitterende boeken als Van den vols en, en Tatuli's uh, Woutertje Pieterse, dat, dat, dat wordt ook al niet meer gelezen. Maar, maar er is wel een selecte club en ik ja. vertelde net voor de uitzending... er ja. is heel veel belangstelling nu voor deze 150ste... Er is ongelooflijk veel belangstelling. Nou komt het ook wel omdat Coopierens natuurlijk een heel Haags fenomeen is. Uh, en um, uh, die uh, evenementen spelen zich voor een heel groot deel in Den Haag af. Um, en, uh, maar het is altijd vol... Ja. Het is altijd vol. En die en mensen komen er echt heel erg gelukkig vandaan. Je ziet het van ze afstralen. Ze hebben genoten. Ja. En Haag-fenomeen? Want had hij niet ook net zo goed uit Soetermeer... of nou ja, uit Lunteren, Amsterdam of Rotterdam kunnen komen? Of? Ja, dat had gekund. Maar dan was het een hele andere persoonlijkheid geweest. Hij, heeft, hij draagt Den Haag in alles met zich mee. In zijn uiterlijk, in zijn manier van, van presenteren, in zijn taal. Uh, toch ook wel in zijn kosmopolitisme. Uh, Den Haag is toch altijd ook naar buiten gericht geweest. Hè. Dus de politiek zit er... De mensen uit Indië kwamen daar en gingen ook weer terug... Um, uh, het, is ook, het zit aan de aan, aan zee. Hè, dus ook dat verlangen naar het oneindige zit natuurlijk ook een beetje in Den Haag. En um, het, is een, het is een man van tegenstellingen. Dat is Den Haag ook wel. Het is, uh, die steden die jij noemde, zijn tamelijk compacte steden uh -huh. met een hele duidelijke, omschreven identiteit. En dat is Den Haag niet. Den Haag vlat dat alle kanten op. En je hebt in Den Haag natuurlijk ook altijd de tegenstelling tussen de mensen van het veen en de mensen van het Zand. Om er iets te noemen. En was Couperes was, neem ik aan, niet uh, geen Haagenees. Zeker geen Hagenees. Nee, nee. hij, hij kwam van het zand. Maar je ziet wel die tegenstelling tussen de hoge cultuur... en de lage cultuur. Die zie je in, in heel veel van zijn werken. Uh, zowel anekdotisch. Hij had bijvoorbeeld een enorme bewondering... voor de worstelaars in de Wagenstraat. Daar ging hij ook kijken. Daar schreef hij ook over. Uh, en er waren meer dingen zeg maar, in het Hageneese gedeelte... Uh, waar hij uh, bovenmatig interesse voor had. had natuurlijk ook iets met zijn homoseksualiteit te maken. Hij vond het prachtig als die mensen daar stonden te, te worstelen... Uh, maar het zit bijvoorbeeld ook in, in zijn thematiek. Hè? De, de strijd tussen de, de, het hogere, hè? de conventie en de cultuur... tegenover het lagere, De zinnen, de, de driften, de, de onderbuikgevoelens. En bijvoorbeeld in, het, in, het korte, in de korte roman Extase... waar ons tijdschrift ook mm -hmm. naar is genoemd... is dat eigenlijk de hoofdthematiek van het verhaal. Ja, Dus hij was eigenlijk door en door Haags kun je dan zeggen. Ja. Ook dat koloniale, dat Indische... dat zie je natuurlijk met name ook in, in stille kracht mm -hmm. uh, van hem terugkomen. Ja. Uh, dat is ook herinner ik mij als een vrij eng boek. Nou, het, het, het, dat, dat vertelde je me voor de uitzending ook. Dat, dat ben ik helemaal met je eens. Maar dat geldt voor meer ja? uh, verhalen van uh, Couperus. Ja, ik vind het inderdaad een soort psychologische thriller. De, de berg van licht. Het is heel erg spannend. Maar uh, dat geldt bijvoorbeeld ook van oude mensen. Uh, uh, uh, de dingen die voorbij gaan. Dat is bijna een soort policier. Hè? Een soort detective roman. Het zit erin. En er zitten ook hele andere uh, zaken worden erin behandeld. Maar dat, dat speelt een rol. Noodlot is een, ook een... Een moordroman, om er iets te noemen. Ja. Er zit heel veel, um, ja, uh, wat heel erg, zeg maar, diep in de maatschappij en in de menselijke psyche zit, dat wordt door hem behandeld. En vaak op een manier waarop we zeggen, nou, daar kan je tegenwoordig televisieseries van maken waar iedereen naar gaat kijken. Ja, nou is dat ooit, is stille kracht verfilmd, daar, daar heb ik inderdaad een soort jeugdtrauma aan over gehad, ja. aan die scène in de badkamer met bloed en zo, of met verf. Um, is er ooit verder iets verfilmd? Of zijn er tv-series? Nou, De Boeken der Kleine Zielen is natuurlijk ook een televisieserie geweest. Uh, um... Zou er nu nog iemand te vinden zijn die het zou willen verfilmen? Ik denk het wel. Ja? Ja, ik hoorde net de, bij de mensen die net uit het vorige uur kwamen, dat uh, de stille kracht opnieuw weer wordt, uh, een televisiebewerking van wordt gemaakt. Ah ja. Dus dat blijft toch wel bestaan. Die blijft. Ja. Ja, ik heb ook ooit een, er staat ook in het nieuwe, uh, het nieuwe blad um, een, een verhaal geschreven, eigenlijk een essay over, over Noodlot. En uh, dat was eigenlijk mijn eindscriptie uh, Moderne Letterkunde in de tijd in Amsterdam. Daar zeg ik ook in. Het is eigenlijk een, een toenet. Heel het is eigenlijk een Griekse tragedie. Het is wel als een roman opgebouwd. maar Het is een, het is een klassieke tragedie. Hè, met alle elementen die in zo'n tragedie een rol spelen. En dat geldt voor een heleboel stukken die hij heeft geschreven. Een heleboel ja. romans. Ja. Nou is het altijd zo, jullie zijn heel enthousiast natuurlijk, ook als genootschap uh, van Louis Couperus. Hmm. Hoe hou je zo'n schrijver nou levend voor een groot publiek? Want dat, ja, er zijn toch ook wel schrijvers die gewoon in de vergetelheid verdwijnen. Ik kan dat niet Nou, net wat je zegt, de, de media kunnen natuurlijk een rol spelen. Op het moment dat er weer zo'n serie komt. Dan krijg je de enorme house. Dat is in de tijd ook met, met de stille kracht gebeurd. Dat, dat, iedereen sprak erover. Mm -hmm. hè? Net zoals dat vroeger. Maar nu met gerechten. Ja? met gerechten? Met gerechten. Met gerechten. Ja? De zijn ja. de, de is blijkbaar heel veel, is heel veel bekend over wat er gegeten werd in Huizen Couperus. Okay. En uh, die gerechten, die zijn nu net allemaal. Er is een allemaal... met is een gerechten. de gerechten, een van... gerechten ja. die zijn net allemaal aangekomen. Oh, en heb je ze gezien? Ook wat er in, wat waar die van hield? Nee, maar ik heb wel uh, Mac van Dinter was erbij betrokken en die sprak ik laatst. En toen zei Mac: "Je bent verbaasd dat er allemaal in staat." Was het gastronomisch? Ja, Het zwarte truffel met met, met met met met met moesjes bijzondere en bijzondere bereidingen met met echt zo dat je denkt van: zo, de wet. Uh, dat was ja. de, de, de, de, de wet. Echt, uh, met dadelijk een Hagenaar. Ja. Hagenaar in geen Hagen. Staat er ook Haagse bluff in of dat niet? Dat Dat zou me verbazen. In dit geval. Cor Goud, wat, wat vind je zelf het mooiste werk van Coupeers? Uh, nou, noodlot, omdat ik er uh, een persoonlijke relatie mee heb. Ik heb er dus een paar keer over geschreven en ik ben naar alle toneelbewerkingen ervan geweest. Ik heb er ook radioprogramma's over gemaakt. Je bent echt een noodlot deskundige? Ja, dat, dat, dat wel. Maar ik vind, ik vind Eline Veren natuurlijk, dat blijft altijd schitterend. Dat vind ik ook een hoogtepunt, zelfs in de internationale literatuur. Ik vind dat dat zich echt kan meten aan, aan, aan goed werk van Tolstoy en Flaubert, om er iets te noemen. En ik vind uh, uh, De Berg van Licht uh, over de kindkeizer Heliochabal... vind ik ook een schitterend werk. Heel erg knap uitgewerkt. Is hij eigenlijk ooit internationaal doorgebroken? Ja, zeker. Hij, ja. Is, uh, uh, hij is heel veel in het Engels vertaald. En met name in Amerika is hij heel veel gelezen. Ja, dus ja. ook daar is nog een publiek... Was Oscar Wilde was bijvoorbeeld een liefhebber van, uh, van Cooperius. Het is tijd voor onze dichter bij de dag. En dat is vandaag Hans Mirk. Hans, ga je gang. Um, Louis Das blijft altijd bij ons. Adam, wat at je, vroeg God, in het prehistorisch paradijs. Wat deed je onder die boom? De moderne God bekijkt je zoekgeschiedenis, je onderhoudse spanning... en hoeft niet te vragen waar je was. Wie van de boom de kennis plukt, wordt dit geleerd. Het paradijs wordt een eiland van plastic, door vogels verteerd... Niets van wat we deden gaat verloren. Hoe groot ik was, hoe klein ik me ondergronds maakte. Hoe ver ik naar huis rende, het is gezien. Als onze noodlotdeskundige op een nacht vlucht, wie zal me dan beschermen? Al was het maar tegen mezelf. Hij weet waar ik ben, waar ik ook reis. In mijn dasenburg, in mijn erlangde virtuele paradijs.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 En wij danken onze gasten van vandaag. Robert van Duin, Kees Verhoeven, Ton van der Lee... Jaap Maart, Peter Klossen, Korghout en de mannen van Kensington. En zo meteen uh, is hier Ger Jochems met de villa. Ger, goedemiddag. Hallo, Elsbeth en Tessel is weer terug. En Tessel? dus? Uh, ja, bij ons uh, te gast Jan van der Putten. Journalist, correspondent geweest in verschillende landen. Uh, waaronder China, van 1998 tot 2003. En hij komt vertellen over zijn nieuwste boek over China. En ik wil je toch even de leukste zin uit dat boek niet onthouden. Daar komt hij. ja. De propagandamachine van de Chinese Communistische Partij is al decennia zo afgesteld op het produceren van leugens dat ze ook ongeloofwaardig is als ze een keer de waarheid verspreidt. Nou, hierover meer straks in de villa. Dit is Radio 1. Het is half vier. Hier is Ewa de Jong met het internationaal. De oppositiepartijen in de Tweede Kamer vinden dat het kabinet op de verkeerde weg is vanwege de nieuwste cijfers van de Nederlandse Bank. Die zegt dat er volgend jaar nog een 6 tot 8 miljard euro bezuinigd moet worden om het begrotingstekort terug te dringen. De SP zegt dat bezuinigingen aanverrecht werken. De PVV vindt dat Nederland wordt afgebroken en het CDA spreekt van een dramatische verslechtering. De man van 28 uit Rozendaal heeft acht jaar cel en tbs gekregen... voor de ontvoering en verkrachting van twee meisjes van 65 uit Oudenbos... en van een derde nog onbekend meisje. De politie vond bij de man thuis zelf opgenomen filmpjes... waarop het misbruik was te zien.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 En Nederlandse binnenvaartschepen op de Rijn in Duitsland kunnen weer varen. Zo'n 400 schippers moesten hun schip vijf dagen geleden aan de kant leggen... vanwege de gevaarlijke waterstand. En inmiddels is het waterpeil in de Rijn weer voldoende gezakt. De schade voor de schippers ligt tussen 5.000 en 12.500 euro. Dat is het nieuws op dit moment. Dit is Radio 1. Villa VPRO. Tessel Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa WPRO. Staatstoezicht op de advocatuur en afluisterpraktijken... door het Openbaar Ministerie en de overheid in het algemeen. Daarover gaat het in ons panel Schuld en Boete. Wordt China onafwendbaar de nieuwe wereldleider of lukt het de almachtige communistische partij niet op tijd het roer echt om te gooien en een revolte van de eigen bevolking tegen te houden? Journalist Jan van der Putten schreef een boek met drie toekomstscenario's voor China en de wereld en hij is onze gast. En Metropolis Radio bezoekt wereldwijd priesters in alle soorten en maten. Uw reacties zijn welkom via de site villa wpr.nl. Stel tot half 5 villa WPRO. Vannacht rond 4 uur hebben zeven bewapende Taliban-strijders het vliegveld van Kabul aangevallen. Alle zeven en twee burgers zijn in het aansluitende vuurgevecht met veiligheidstroepen gedood. Aan de telefoon Stephanie Joubert. Zij uh, is voor de hulporganisatie KORDEIT in Kabul. En ze verbleef vlak of verblijft vlak bij het vliegveld. Mevrouw Joubert, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Nou, met het geluid dat we net horen, werd u vanmorgen wakker? Um, nou ik werd eigenlijk iets eerder wakker. Okay. Toen uh, uh, het, de oproep tot gebed begon van, uh, van de mullah En uh, dat gebeurde eigenlijk elke, elke nacht hier, of ochtends vroeg. En vervolgens werd dat gevolgd door uh, andere oproepen tot gebed. En eigenlijk daarna begon het. Ja. Uh, wist u onmiddellijk van, hé hey, dit is foute boel, het vliegveld wordt aangevallen? Ehm, uh, nee. Um, in de eerste instantie dacht ik nog even van, oh, misschien uh, is dit uh, een bepaald geluid van Kabul die wakker wordt, uh, vuurwerk of zo. Uh, maar al snel dacht ik, oké, okay, hier zit aan al, dit is een aanslag. En dacht u dat zo rustig of werd u bang? <laughs> nou, gelukkig werd ik, uh, werd ik niet echt bang. Uh, het was natuurlijk wel heel spannend, maar... Um, ik, uh, ik had de dagen ervoor hadden we ook veel gesproken over, uh, over de veiligheidssituatie hier... en verschillende aan, aanslagen die hadden plaatsgevonden in uh, Kabul de afgelopen twee maanden. Ja. En uh, had ik ook al gehoord dat het... Uh, ...dat het uh, ging om, om gerichte aanslagen die uh, nou, voor 90 uh, militaire en uh, politieke doelen hebben. Ja, het geluid wat we net hoorden, dat was, dat was uh, automatisch geweervuur... ...maar er is ook gewerkt met RPG's, rocket propelled grenade, dat zijn wat zwaardere klappen. Wat gebeurde dat toen, ja. toen, u, toen u dat hoorde? Uh, nou, het was vooral omdat uh, alles zo, zo lang door bleef gaan... Dus uh, uh, inderdaad, met, met eerst lichtgeweer en vervolgens uh, werd het, uh, het zwaarder. Dat, uh, uh, dat voor mij wel duidelijk werd van oké, okay, hier zie je echt iets veel groter gaande. En op het, op het moment dat u, u zag dat het, dat het echt groter werd. Hè? Heeft, u ook, heeft u dan contact opgenomen met, met, uh, met uw werk? Of krijgt u dan berichten via uw werk wat u moet doen? Uh, ja, ik, uh, ik kreeg eigenlijk vrij eh, snel daarna uh, kreeg ik uh, bericht door. Uh, van, van onze veiligheidscoördinator uh, hier op het uh, kantoor in Kabul. En uh, die heeft ons meteen geïnformeerd van het uh, vliegbasis wordt aangevallen. En, uh, en je moet binnenblijven. Ja. En dat meer informatie volgde later. Wat heeft u verder nog kunnen zien van die aanslag? Um, nou, ik ben echt uh, onmiddellijk gaan kijken naar, naar uh, nou ja, via Twitter ook. BBC, Al Jazeera. Geprobeerd uh, er beelden ervan te, te zien. u nou, bent niet naar buiten gegaan? Nee, nee. <lacht> dat was ook echt het advies. Ja. En heel uh, goed. Nou, wat nog meer lawaai maakte, naast, uh, laat zeggen, het geschud en geschiet, waren uh, dat er heel veel uh, helikopters uh, overvlogen, over en weer. En dan uh, trilt echt het hele huis. <lacht> ja. En toen het eenmaal over, hoe lang heeft het geduurd? Um, ja, het heeft wel een paar uur geduurd. Het heeft iets van drie, vier uur geduurd. En, en toen begon het rustiger te worden. Um, je hoorde nog wel hier en daar wat, uh, uh, wat geschiet. En de helikopters waren nog bezig. Maar merkte ook dat in, uh, in, in de stad zelf uh, de normale geluiden weer begonnen. Ja. Uh, u, u heeft dus contact gehad met de beheerden, met officials daar zo. Uh, hoe taxeerden zij deze aanslag? Uh, vonden zij het ernstig of uh, all in the days work? Um, nou, dat, dat de aanslag heeft plaatsgevonden, uh, ja, dat lag. Dat al in de lijn denk ik van, uh, van een aantal eerdere aanslagen en uh, ook recent, uh, alleen niet in, uh, in Kabul. Um, wat, wat dit wel even een ander verhaal maakte is dat het toch iets langer heeft geduurd. Dus het duurde, het duurde iets langer om het uh, onder controle te krijgen. Ja precies, maar, onder, meer dan, langer dan normaal. Ja, ja. Ja, dat uh, normaal gesproken kennelijk zijn dan wat kortere aanslagen. Ja. Uh, maar mensen in hun in hun analyse vertelden ook van dat juist uh, op dit moment dit soort aanslagen ook, uh, ook toenemen. Um, ja, ook in aanloop tot de verkiezingen die er uh, volgend jaar gaan plaatsvinden. En dat het eigenlijk uh, ja, een soort machtsvertoon is. je ja. even wil laten zien dat je er bent en, uh, en, uh, en iets kan doen. Ja, u hindert het verder niet. U gaat verder met uw werk. Ja, sinds uh, 12 uur Kaboeltijd uh, uh, vanochtend. Of uh, tussen de middag uh, mochten wij uh, gewoon weer uit de guesthouse. En ik ben vanmiddag uh, ja, weer op pad gegaan en met verschillende organisaties gesproken. Oké, okay, Stephanie Joubert, hartelijk dank voor dit gesprek. En hou u uit. Okay. Oké, okay, wel. Eén minuut. De jongen voor wie jullie het cadeau willen kopen, ja. die houdt van steden. Ja. Oké. Okay. Nou, hier heb ik dan een leuk boek. Mag ik zien? Ja hoor. <middels> ik merk toch dat je mensen niet te veel keuze moet geven. Weet je, je moet toch een kader scheppen. Want ja, er zijn heel veel boeken. Straks gaan ze hiernaast gaan ze naar de architectuurafdeling. Dan verdwalen ze naar de Engelse afdeling. Dan gaan de bedenken ze opeens dat ze een roman willen. Het was precies wat ze wilden, vond ik. Maar ik probeer niet elke klant het boek van mijn nichtje aan te smeren. Nee. Zal ik hem voor jullie inpakken? Ja.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 Onze Metropolis-correspondenten gaan deze week wereldwijd op zoek naar priesters. In Pakistan is het hindoe-priesterbestaan eenzaam. De meeste hindoes ontvluchten het overwegend islamitische Lahore. Wat kun je anders doen als het je droom is je vader als pandit op te volgen? We staan hier voor een groot, wit, eigenlijk heel lelijk gebouw in de oude stad van Lahore. Maar aan de buitenkant niet te zien is dat het om een hindoe-tempel gaat... O, het groot ijzeren hek gaat nu open. Ja, de moslims. Ja, mijn um, tolk legt uit dat het moslims zijn die hier in deze buurt uh, de hindoe-tempel bewaken. Het ruikt hier naar bedorven melk. Dat gooien ze, dat weet ik nog, uit India op uh, een grote vallensteen. Vrouwen hopen zo hun vruchtbaarheid te verhogen, maar ik zie hier echt nergens uh, iets van een tempel staat een tv aan. Thank you. Good morning. Met een biddende priester hier in het appartement. Nou ja, appartement. Het is een, een kamertje waar de Hindu-priester, nog een hele jonge man samen met zijn zoontje en vrouw... in één kamer woont. We zien nu voor het eerst in Pakistan een echte Hindu vrouw met zo'n tika, een rode verfstip tussen haar twee wenkbrauwen. Hoe is dat nou, vraag ik aan de priester... om. Een priester te zijn van een verborgen tempel hier in Lahore. Am Sari Diwali, Holi, Ja, hij zegt we proberen zo goed als het kan alle religieuze festivals te vieren, zoals Diwali, het lichtjesfeest dat de winter inluidt, Holi wanneer de hindoes met verf naar elkaar gooien en het oogseizoen wordt gevierd. Maar het moet allemaal wel achter gesloten kamers. Er zijn een religieuze minderheid in verdrukking. Ik geloof, zegt hij, dat er nog twee tempels hier in Lahore open zijn... van de ruim honderd die hier stonden voordat Brits-India... in 1947 in een hindoe-India en een moslim-Pakistan werd opgedeeld. Waarom al die geheimzinnigheid eigenlijk? Bent u bang dat uw tempel wordt aangevallen? We hier we hier dat is in Karachi uh, in de afgelopen tijd wel verschillende keren gebeurd, waar tempels met de grond gelijk werden gemaakt. In Lahore uh, zijn de meeste tempels door de jaren heen eigenlijk vrijwillig gesloten, omdat eigenlijk uh, hier de meeste Hindoes toen naar India zijn vertrokken en de tempels niet meer in uh, gebruik zijn. En waarom bent u niet naar India gegaan? Ja, baby Griban ik kom uit een priesterfamilie die hier al generaties lang in Pakistan leeft. Dit is ons geboorteland. Ja, hier wil ik blijven. Is er nog eigenlijk wel wat aan om priester te zijn? Hij vertelt dat de tempel van de overheid alleen nog maar op woensdagmiddag open mag zijn... Terwijl Pakistan beweert dat hier uh, vrijheid van religie is. Hij zegt het is anders te gevaarlijk. Het is een goede plek om aanslagen te plegen door radicalen. Als hier een hele grote groep hindoes bij elkaar in de tempel zitten. En dat is natuurlijk eigenlijk gewoon een straf voor een hindoe. Um, want die gaat het liefst zo vaak als het kan naar uh, de tempel voor ieder wissewasje om te bidden. Het is een centrale plek in hun leven. En dat kan hier dus niet in Pakistan. Alleen die ene middag... De priester doet zo goed mogelijk zijn best om voor zijn schaapjes te zorgen. Hij zegt als iemand echt problemen heeft, bijvoorbeeld er is ziekte, een dochter die maar niet zwanger kan worden, dan zet hij toch even de deur open zodat ze kunnen gaan bidden. Maar waar dan? Nou, laat me de tempel zien in dit grote saaie gebouw, hier ergens in een kast verstopt. Tja... De meeste tempels in India zijn toch één groot kleurenfeest met afbeeldingen van honderden goden. Vooral de geur van verse bloemen, dat heb je hier dus allemaal niet. Hanumanji. Ja, dat is Hanumanji, Ze hebben wel hun best gedaan, natuurlijk. De klassieke Hanuman, de aapgod met de wereldbol op zijn arm. Het is de god van uh, kracht. Maar het is een saaie tempel met absoluut geen sfeer. Ja, hij is 31. Uh, hoe ziet u eigenlijk uw toekomst in Pakistan? Top! Ja, hij noemt zichzelf nu een soort freelance priester met die ene middag in de week. Verder heeft hij niet zoveel te doen. En dat vindt hij heel jammer. Het was altijd zijn grote droom om een priester te worden. Dat was een bijdrage van Wilma van der Maten. En morgen zijn we op bezoek bij een druïde priester in het Franse Bretagne. In de buitenlucht staat een groep van mensen in blauwe en witte gewaden. Onder leiding van Morgan, de opperdruide van Bretagne... zijn ze bij elkaar gekomen voor een van hun feestelijke ceremonies. Dat morgen in Metropolis. China maakt indruk. China wekt ontzag, het grootste exportland... met de grootste binnenlandse consumentenmarkt. Het heeft de armoede fors teruggebracht en nog veel meer gedaan. Een wereldmacht in opkomst, kortom... En toch hapert het Chinese economische en politieke model. Het milieu, de corruptie, de ongelijkheid, noem het maar. Hervormingen zijn onontkoombaar, maar lijken ook onmogelijk gaat het eigenlijk te ver om te zeggen dat de toekomst van de wereld afhangt... van hoe China uit deze klem komt. Nou, daar gaat het boek over van Jan van der Putten. Oud-China-correspondent en de China-deskundige. En hij maakt een hele studie van dit hele probleem. En het heet China-wereldleider, met een vraagteken. Drie toekomstscenario's. Welkom, Jan van der Putten. We kennen elkaar met z'n drieën, dus we zeggen je en jij. Um, wij je had tegen onze collega gezegd... ik heb veel over China geschreven... Maar dit boek, boek was nou echt een bevalling. Ja, het woord, woord bevalling heb ik niet in het woord... Nou, dat maken wij daarvan. Wel, het, het, het moeilijkste boek dat ik gemaakt heb. Omdat uh, de thematiek ook uh, ontzettend lastig is, zelfs glibberig. Mm. He, ik zie overal om me heen, of ik lees ook overal om me heen... Uh, boeken, artikelen van mensen die het helemaal weten... waar het met China naartoe gaat. China wordt de wereldleider, onontkoombaar. Europa telt niet meer mee, wij zijn uitgeteld. Anderen zeggen, nee, China is ten dode opgeschreven. Het is al zo vaak is het uh, ten onder gegaan. En dit is maar een tijdelijke opflikkering. Uh, dat gaat aan zichzelf, uh, gaat het ten onder. Dat model waar het op gebaseerd is, dat groeimodel, is uitgerangeerd. En er komt niks meer voor in de plaats. Totale corruptie. China... It. Kortom, jij zegt iedereen weet het zeker. Alleen ze zijn ja. het niet met elkaar eens. Maar daarin waar ze het oneens zijn, zijn ze heel zeker en stellig. Toen dacht je, ja, dat wil ik dan eens gaan bekijken. En vervolgens kom jij erachter dat die stelligheid niet te baseren valt. Nee, op iets. niet iedereen kan gelijk, tegelijk gelijk hebben. Hè? Nee. En, maar het andere punt waar ik van uitga is... dat we het ook niet weten. En dat is een van de meest interessante dingen eigenlijk van, de, van deze tijd. Hè? Dat een factor die zo verschrikkelijk belangrijk is voor de toekomst van een groot gedeelte van de mensheid, misschien wel van de hele mensheid... dit is de op één na grootste economie... dat daar zo waanzinnige onzekerheid over is. Dus hmm. we kunnen niet weten waar het naartoe gaat... maar wat we wel kunnen weten, en dat was ook de bedoeling van mijn boek... om de elementen te analyseren, te beschrijven... van de elementen die, naar alle waarschijnlijkheid... belangrijk of doorslaggevend zullen zijn voor de vraag waar het naartoe gaat. He, dus wat het gaat worden weten we niet, maar wel... Ja. Op basis waarvan het ja, iets gaat. Nou, worden. Laten we in de twaalf minuten die we hebben... Uh, eens kijken hoe ver we kunnen komen. Je geeft dus drie scenario's, maar je begint met een diagnose. Vat die diagnose van het land China sa samen als je kan. De huidige staat ik, van het ik, land. Ik, ik, ik geef je ja, ja, okay, een je, uh, je, okay. je kunt uh, pagina na pagina met hele positieve cijfers over het land halen. Ja. Maar even zo goed kun je er tegenovergedelde doen. Ja. Gruwelijke cijfers waarvan je ja. denkt dat, land, dat dat land nog bestaat eigenlijk. Ja. En dat is typisch China, want het is zo groot, zo veelzijdig... zo tegenstrijdig ook in zoveel opzichten... dat je er alles over kunt zeggen en van alles ook weer het tegendeel. Maar waar gaat het dus werkelijk om? Het is natuurlijk subjectief, maar als je betere argumenten hebt... moet je er zeker mee komen. Ik denk dat China op het ogenblik in een crisis zit. Iedereen zegt, China-crisis kan helemaal niet. Moet je kijken, die fantastische groei. Ja, het is wat minder, maar toch nog altijd 7,5 procent en zo. Mm -hmm. en, en, Export weer aan. Het, het wordt altijd, maar toch maar weer beter en vergeleken met ons Westen. Is, maar dat komt is, omdat China mensen het, het woord crisis altijd verbinden met economie... en niet met allerlei andere zaken. Ja, maar zelfs e dat economische, dat groeimodel van China... is niet meer wat het geweest is en heeft is eigenlijk aan zijn houdbaarheidsdatum toe. Te veel gebaseerd op export, de export loopt terug. He, te veel Of te weinig op de ontwikkeling van de, de binnenlandse markt. Te veel uh, denkend dat dat binnenland dat daar... Al maar voor tot in de eeuwigheid amen dat daar uh, goedkope arbeidskrachten vandaan zouden komen, is niet meer zo. De één kind politiek heeft geleid mm -hmm. tot een ongelooflijk snelle vergrijzing. Veel sneller eigenlijk dan de economie überhaupt, uh, okay, überhaupt dat is de economische aankan. crisis en, waar het land... Een, he land een hele zijn? hoop van dit soort dingen. Kloofarm rijk ook is heel, heel belangrijk erin. Maar ik geloof nog belangrijker is uh, de, het politieke aspect van de zaak. He, je kan een, econo een economische crisis, naar mijn idee... niet echt goed oplossen als je het politiek niet goed hebt aangepakt. Dat zien we in Europa. We maken ze he, dus dat maken wat noemen. Precies. Dus daarin uh, dat is een goed uitgangspunt. blijkt dus. He. Nou dat, is het wel uh, zo natuurlijk, het verschil... dat China wel degelijk een politieke unie is, wat heet. Dat is het grote probleem. Een dicht gemetseld politiek bolwerk... waar uh, je niet doorkomt. Uh, uh, ja, en dat te, te zeer in zichzelf is vastgeroest. vastgeroesteld. Het is eigenlijk nog altijd... De voortzetting, met enige wijzigingen... maar wel de voortzetting van een systeem, het Maoïsme... dat nooit, maar dan ook helemaal nooit bestemd is geweest... om te leiden tot zoiets als dit. He, met een, een, een raar mengsel van, van, van staatskapitalisme... Verschillende communistische elementen die er ook bij zitten. Het wilde kapitalisme. Hè, er zit af en toe, eens kom ineens kom je slavenarbeid tegen. Het is een mm. waanzinnig mengsel. Dat je, nou, daar is het Maoïsme nooit voor bedoeld. Zoals fascistische trekken heeft het land? Het heeft steeds meer fascistische trekken. Ja. En bijna was er ook een fascistische leider opgestaan vorig jaar. Die booschilij. Ja. Ja. Maar we die hebben ze het... heel vakkundig weggewerkt. Ja, ja. Maar, niet, maar niet omdat hij een fascistische leider was. Maar, uh, uh, maar veel eerder ook niet omdat hij vreselijk corrupt. Was en de 185 vrouwen op nahield? hield. Nee, waar ging het hem om? Hij, wil, hij wilde manoeuvreren buiten het collectief van de partijleiding heen. Dat was ja. de reden waarom. Je beschrijft bijvoorbeeld uh, allerlei uh, microblogs uh, van Chinezen. Dat zijn er miljoenen en miljoenen. De een is nog cynischer en harder en negatiever van toon dan de ander. Uh, dat is het politieke probleem. Dat wordt al dus gewaardeerd. Dan hebben we nog het wurgende milieuprobleem. En als je dat leest, hoe je dat beschrijft... Uh, ik Kankerdorpen. Heb ooit... Jij zat ooit eens bij onze collega's van OVT op een zondagochtend. O. Toen liep ik te wandelen in Utrecht. Ik weet het nog precies hoe laat. Dat was een waar en het was heel mooi Waar dan, Ger? En toen beschreef jij uh, op de Maria Mariasingel. En okay. toen beschreef jij allerlei milieuproblemen. En dat was te gruwelijk verwoorden. Maar toen zei hij, weet je dat er wel honderd van zulke per jaar zijn... waar nooit aandacht voor was? Dat ja. was tien jaar geleden, inmiddels, geloof ik. Het is dus erger geworden. Uh, maar zien. het is erger geworden. En dat alles leidt ertoe dat er hervormingen moeten komen. Ja. Maar leg nou uit waarom dat eigenlijk niet kan. Nou... Het, uh, een van mijn scenario's is juist dat het niet kan. Een ander scenario is dat het een beetje kan. En het derde scenario is dat het kan. Maar Als het, ik jou zo hoor, <laughs> is dat wat je nu het derde scenario noemt... in je boek het eerste, namelijk China wordt een wereldleider... want het lukt ja. ze om het roer om te gooien. Daar geloof jij zelf het minst in, uh, Ik geloof het minst in... Uh, in de, inderdaad de mogelijkheid dat het roer radicaal wordt omgegooid. En dan moeten we in de eerste plaats al niet denken aan democratie... in onze zin van het woord, hè, want dat zal in ieder geval niet, niet voorkomen. Maar wel een modernisering van het systeem volgens, de, volgens Chinese karakteristieken. Hm. Maar waarom kan dat Ik niet? Ik denk jou? dat dat uh, um, een radicale koerswijziging niet mogelijk is... niet meer mogelijk is, omdat de huidige leiders... Veel te veel vastzitten in het huidige systeem, politiek, maar ook economisch. Hè. De grote economische uh, machthebbers van China zijn de mensen die hoog staan, hoog zijn in de Communistische Partij. Het zijn zelfs de erfgenamen van de vroegere kameraden van Mao Tse Tung, dat, dat wordt genoemd... de rode aristocratie. En die menen een soort natuurrecht van erfopvolging te hebben... dat zij nu weer aan de macht zijn. Het keizerrijk was ook erfelijk, hè? dus dat, die mm -hmm. erfelijkheid hebben zij dus weer teruggebracht. Mm -hmm. En wil je het systeem hervormen, dan moet hun macht grondig worden aangetast. Mm -hmm. En de vraag is, zijn ze daartoe in staat? Misschien een beetje... Ja, iets veranderen, veel veranderen, opdat alles uiteindelijk hetzelfde Een blijft. Een doormodderscenario, ja? zoals je dat zegt? Ja, uh, het, het doormodderscenario is zo weinig mogelijk veranderen. Maar dat is tegelijkertijd ook de beste garantie, lijkt mij, om de zaak te laten ontploffen. En bedoel je dan met ontploffen, niet alleen economisch, maar echt een in revolutie. Alle, in al, in alle opzichten, het, het is al zo vaak ontploft in China mm -hmm. in, het, in het verleden. En, en, en wat de, de huidige communistische partij is ook een in zijn machtsuitoefening een soort voortzetting van het keizerrijk. Eh, met de, de, de ene dynastie na de andere is elkaar opgevolgd. Hm. Nu heet het geen dynastie meer. Er is niet meer één keizer, maar er is een, een, een collectief. Ja. Eh, maar de machtsverhoudingen zijn ongeveer hetzelfde. De relaties van. De, de, de overheid tegenover het volk is hetzelfde als in de keizertijd. Maar Je beschrijft een, een, on, uh, uh, een onmogelijke klem waarin, waarin het land zit. Uh, ze moeten hervormen, maar ze doen het niet, want ze kunnen niet... want dat betekent hun eigen machtspositie die daaraan gaat... Plus als dat los zou komen dan zou de waarheid over misbruik van macht en die rijkdom die toch al een beetje duidelijk wordt zo ontzettend toeslaan dat ze waarschijnlijk genadeloos afgemaakt worden. Maar heb jij een idee uit wat voor geschrift dan ook dat ze zelf zien in wat voor klem ze zitten? Die elite. Uh, ja. Ik heb ze niet allemaal gevraagd. Nee. Maar, Waarschijnlijk uh, hadden ze ook niet allemaal geantwoord. <laughs> Zeker, niemand had geantwoord. De openheid is niet het grootste kenmerk van het Chinese systeem. Eigenlijk weten we niks en vandaar ook zoveel hoofden, zoveel zinnen. Maar ik denk wel dat uh, de meeste leiders... in hun heldere momenten, in hun helderste momenten... weten dat er dingen moeten veranderen. Maar dat ze ontzettend bang zijn voor veranderingen. Want veranderingen betekent een instabiliteit riskeren. Ja. En instabiliteit, daar hebben ze een broertje aan dood. De altijd... instabiliteit hebben we gehad onder het Maoïsme... de culturele revolutie, dat nooit meer. Ze weten meer. dat er ja. altijd een overgangsperiode zal zijn... en dat, dat je die niet over kan slaan en dat dat de gevaarlijkste periode is. Ja, ze zijn ontzettend, ja. de, ontzettend bang voor de, voor de transitie. Dus beter een doorgaan voor het modderen is in mijn idee geen optie. Want dat betekent dat het verder verslechtert. En, en uh, ook internationaal... dat ze dan wel... Uh, hoe heet het... van hun, hun, hun wereldmacht-aspiraties kunnen afzien. Maar dan krijg je het grote gevaar... zoals vaker regimes uh, doen... die in grote nood zijn... Ik ben er zelf destijds bij geweest toen Argentinië de oorlog verklaarde aan Engeland. Ja, of in ja, ja. ieder geval de Malvinas, de Falklandeilanden eilanden toen, toen innam. Dat ze een buitenlandse conflict, een buitenlandse oorlog beginnen. Nou ja, en dat is het ergste wat je kan voorstellen. Want dan krijgen ze een enorme klop. Hè, en dat gaat dan tegen bondgenoten van de Verenigde Staten. Daar in het Pacific Japan, gebied. Japan bijvoorbeeld. Hè, Japan, Vietnam. Korea. Vietnam is tegenwoordig ook een militaire bondgenoot mm -hmm. van de Verenigde Staten. Uh, de Filipijnen, hè, die problemen in de Zuid-Chinese zee. In die Oost-Chinese zee. Want zij willen... Die Pacific weer onder hun beheer hebben, zoals ze dat tijdens het Keizerrijk ook gehad hebben... Waar allemaal van zal van China willen ze weer terug. Alleen daar hebben we de Verenigde staten al een hele tijd. Hm. De Verenigde staten willen dat niet. Dus ja. die hebben daar. Hun, de macht uit zelfs. Ja, die hebben daar hun macht. Zijn ze aan het, aan het concentreren op het Pacific gebied? Dat ja. je een terugtrek uit het Midden-Oosten laat dat maar, laat dat elkaar maar afmaken. He, hun belangen liggen in de Pacific. Econo Economisch en militair. Maar goed, als China daartegen aangaat, dan krijgen ze een kl ontzettende klop. Okay. Uh, want militair zijn ze, zijn ze, zijn ze verre inferieur dus aan de Verenigde Staten. En als China instort... Dan zal de hele wereld Kijk, dat, dat merken. dat waren de laatste woorden die ik graag wilde horen. Jan van der Putten schreef het boek China. Wereldleider met een groot vraagteken. Drie toekomstscenario's worden daarin geschetst. Door Jan van der Putten. Gaat uh, zelf maar eens lezen. En kies dan wat u het meest waarschijnlijk lijkt. Het is uitgegeven bij de Nieuw Amsterdam. Heel hartelijk bedankt. Dank je. En Ger Dankjewel, en ik Jan. zijn in de villa zo meteen bij u terug. Na het nieuws. Tot dan.